2 uur. NTO Radio 1. Met Pieter Jan Hagen. Gezocht fietsenmakers. We rijden allemaal op elektrische fietsen, maar wie kan hem nog repareren? Het schreeuwende tekort aan technisch personeel. Ook gesignaleerd door het UWV zometeen in Radio 1 Vandaag. Na het NOS -journaal.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 President Duda zei op de televisie dat de wet de historische waarheid dient en de waardigheid van Polen. Critici zeggen dat de wet leidt tot een toename van het antisemitisme in Polen. Israël stelde eerder dat de wet elke discussie onmogelijk maakt over de Poolse medeplichtigheid. In de natieconcentratie en vernietigingskampen op Pools grondgebied werden miljoenen Joden vermoord. Op een scheepsweef in Polen zijn Noord-Koreaanse dwangarbeiders ingezet... bij de bouw van Nederlandse schepen... staat in een rapport van de Universiteit Leiden... over Noord-Koreaanse dwangarbeid wereldwijd. Noord-Korea dwingt duizenden arbeiders om in het buitenland te werken... en daarbij worden volgens de onderzoekers mensenrechten geschonden. Europarlementariër Agnes Jongerius zegt dat er een paar zaken zijn... die meteen geregeld moeten worden binnen Europa alle bestaande werkvergunningen voor Noord-Koreanen intrekken. We weten dat er sprake is van uitbuiting. Het bewijs stapelt zich maar op bedrijven die gebruik maken van dwangarbeid. Want daar is hier sprake van. Die moeten naar mijn idee beboet worden. Op de Partnership Yard in het noordwesten van Polen... worden de meeste schepen gebouwd in opdracht van Nederlandse scheepsbouwers. Justitie in Duitsland heeft in het onderzoek naar het dieselschandaal opnieuw invallen gedaan bij Audi. Het hoofdkantoor van de autofabrikant, een fabriek en een woning worden doorzocht. Het onderzoek richt zich op geknoeien van Audi met de uitlaatemissies van een bepaald type motor. Justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor informatie die leidt tot de oplossing van de kofferbakmoord. Het slachtoffer was een man uit Veen die vorig jaar maart dood werd gevonden in de kofferbak van zijn auto. De Drentse politie heeft nog geen idee van daders en motief.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 Het besmettelijk virus is onder beveiligers buiten het dorp uitgebroken. Tientallen van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis met diarree. Het NOC-NSF is op de hoogte gebracht door de Koreaanse autoriteiten. Maar er is geen gevaar, zegt de arts van het NOC-NSF, want er is al een protocol. Dat hoeven wij. Eigenlijk niet te herhalen, hebben we toch maar voor alle zekerheid gedaan en het ook een beetje aangescherpt. En vandaag hebben we ook nog overlegd met onze raadgevers eh, bij RIVM en bij twee universiteiten. En ja, dat protocol is nog steeds actueel en van toepassing. Daar hoeft er niks aan te veranderen. De Koreanen nemen ook maatregelen tegen de extreme kou. In Pyeongchang daalt het kwik s'nachts tot min 20 graden. De toeschouwers bij de openingsceremonie komende vrijdag krijgen een deken, een hoed en een windjack. En nu het een paar dagen vriest, komt de politie in Nederland... met een waarschuwing. Wie het ijs niet van zijn autoruit en spiegels krapt... kan een boete krijgen van een kleine 400 euro. Onvoldoende zicht door voor- of achterruit... is goed voor een bekeuring van 230 euro. En als ook de spiegels niet ijsvrij zijn... komt er nog eens 150 euro bovenop. En dat is nog wel even nodig, want het blijft nog even koud. Het is vrij zonnig en droog. Alleen in het zuiden is wat bewolking. Met mogelijk in Limburg een vlok sneeuw. Het wordt maximaal 3 graden. Vannacht lichte tot matige vorst. Landinbaars kan het... Minacht worden. Morgen ook droog en rustig winterweer met veel zon. En overdag wordt het hooguit 2 graden. Aan WWE verkeersinformatie Kees Kwaks. Op de A59 vanaf knooppunten Zonzeel naar Oost is een spoedreparatie gaande bij Nieuw Nieuwkuik. Dat betekent file rijden vanaf -West, twee de West, 2 kilometer, vertraging een kleine 5 minuten.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 Fietsenmakers, steigerbouwers en ander technisch personeel... er is een groot tekort aan, daar gaan we het zo meteen over hebben. Een tweede arrestatie in de affaire rond de voordracht... voor de burgemeester van Den Bosch. Niet voor het eerst dat het OM zich vastbijt... in een lek uit een vertrouwenscommissie. Maar de inval op 19 oktober is zo dramatisch... u kunt zich niet voorstellen hoe dat gebeurt. Dat was de voormalige Roermondse wethouder Jos van Rij... inmiddels veroordeeld voor het lekken bij een burgemeestersbenoeming. En hij werd, u weet het nog destijds, uh, daarvoor van zijn bed gelicht. Straks terug in de tijd met Hans Goossen, co-auteur... van het boek over Jos van Rij, El Rij. In feite of fictie zoeken wij uit hoe het zit met de griepprik... Viroloog App Osterhaus was vanochtend erg optimistisch over de kracht van het griepvaccin. Nou, we weten dat elk jaar ergens tussen de 5 en de 10% van de mensen griep krijgt. Bij het onderwijs ligt dat wat hoger vanwege het feit dat die kinderen dat virus wel meer, meer rond laten gaan. Als je de mensen een griepprik zou geven, je kunt ervan uitgaan dat die prik zo in, in 70, 80% bij jongere mensen helpt. 70 tot 80% bij jongere mensen klopt dat. Zoeken wij het nu eerst mensen gezocht die met hun handen kunnen werken. Pieter Jan Hagens. 1 vandaag. Dit filmpje leer je hoe je zelf je band kunt plakken. Wat heb je nodig? Drie bandenlichters, een schuurpapiertje, solutie, plakkers, een pen en een pompje. Ja. Ook een pompje natuurlijk. Dit soort hulpfilmpjes zouden we de komende tijd... wel eens vaak kunnen gaan bekijken op internet, Lammert. Ja, want de kans dat je zelf je band moet plakken wordt steeds groter. Er is namelijk een dringend tekort aan fietsenmakers. Dat blijkt uit de arbeidsmarktscan die het UWV vandaag publiceert. Er is in Nederland een tekort van zo'n 300 fietsenmakers. En dat ondanks allerlei campagnes om een opleiding... tot fietstechnicus te volgen, bijvoorbeeld bij het ROC. Als fietstechnicus voer je de werkzaamheden zelfstandig... maar ook in teamverband uit... Je moet behoorlijk allround zijn. Technisch deskundig, verantwoordelijk, klantgericht, sociaal en communicatief vaardig. Spreken de werkzaamheden van de fietstechnicus je aan? dan is dit beroep zeker iets voor jou. Oké, okay, dus een fietsenmaker heet tegenwoordig een fietstechnicus. <gacht> en ja, deze campagne heeft dus kennelijk niet geholpen. Hoe zit het met andere technische beroepen? Ja, ook daar zijn bijna geen arbeidskrachten voor te vinden. Volgens het UWV wordt de lijst van technische beroepen... met een personeelstekort alleen maar langer. En dat terwijl veel hoger opgeleide werkloos thuis zitten. In dit economische WIWA-wonderland gaat één ding mis. We komen vakmensen tekort. Vooral in de bouw en de zorg ontbreekt het aan mensen als timmermannen... metselaars, loodgieters, installatiemonteurs... de stand van in Nederland op dit moment 2 miljoen communicatiewetenschappers en niemand die een kraan kan repareren. Mm, treurig, dat was Pieter Derks. Dankjewel, Lammert. We praten over dit onderwerp verder met een man die al ruim 60 jaar in het vak zit. Fietsenmaker. Tegenwoordig dus fietstechnicus. Ja, Bonen is in zijn zaak in Harderwijk. Goedemiddag meneer Bonen. Goedemiddag. Ja, dat vindt u natuurlijk wel jammer, denk ik dat er zo'n fietsenmakers tekort is, of niet? Ja, je zeker. Zeker in deze tijd. Vroeger hadden we een opleiding om, om fietstechnicus te worden, een eigen bedrijf te beginnen. Daar moest je papieren voor halen. Ja. Maar tegenwoordig zitten ze allemaal achter het computertje. Ja. En als het fietsje kapot is, dan zal er toch met de handjes gewerkt moeten gaan worden. Ja, maar ze zitten nu met de handjes in het haar dus, want ze weten niet hoe het ja. doet. Ja. Merkt, u, nee. merkt u daar iets van, van dat fietsenmakerstekort? tekort? Nou, wij hier in Harderwijk niet. Want we hebben zelf, uh, leiden we onze eigen jongens op in onze werkplaatsen. En uh, dat werkt het allerbeste. Ja, ja. en onder want... jongeren, de, merkt u daar iets van... willen ze nog fietsenmaker worden of fietstechnicus, zoals het tegenwoordig heet? Jawel, ze komen natuurlijk ook bij ons solliciteren of stage lopen. En uh, dan is het wel de vraag, kun je die jongens allemaal plaatsen? Hè? Want we hebben ook geen, geen, geen 50 of 100 man nodig in, in een paar zaken die wij hebben. Dus over het algemeen valt het ook niet mee om, om iemand ja, te krijgen die, die, die, de vak, die het vak kent. Ja, die die ja. zijn er gewoon niet. Nee. Die, moet je, die moet je opleiden. U moet het helemaal zelf doen eigenlijk. En dan moet je hopen dat ja. je de goede getroffen hebt. Want zoveel mensen kunt u niet opleiden in, in uw bescheiden bedrijf natuurlijk. Nee, dat kan zeer zeker niet. Nee. Maar goed, degene die we opgeleid hebben uh, in, in mijn hele carrière... <laughs> zijn de meeste dreigen begonnen. ja. We ja, hebben dat... nu allemaal een eigen bedrijf, dus er komen constant weer nieuwe. Dus u leidt uw eigen concurrenten op ook nog? Ja, ja ook nog een beetje, ja. <laughs> het is niet anders. <laughs> nee, precies. Ik snap het probleem. We gaan even naar uh, Ineke Desentje Hamming. Zij is voorzitter van de Ondernemersorganisatie voor de Technologische Industrie, de FME. Mevrouw Desentje Hamming, goedemiddag. Goedemiddag. Het UWV heeft dus zo'n scan gedaan en waarschuwt niet alleen voor een tekort aan fietsenmakers, zoals meneer Bonen, maar van technisch personeel in zijn algemeen. Uh, hoe is het te verklaren, volgens u? Nou, uh, ik denk twee dingen. Uh, er zijn natuurlijk nieuwe uitdagingen ontstaan. Hè. Door verdergaande automatisering en robotisering... Zijn, is ook andere vraag naar competenties. Maar ook zijn wij als Nederland heel erg voorop gaan lopen... op het gebied van innovatie. En het vernieuwen van die producten... om heel erg goed een exportpositie te behouden en te versterken... Uh, ja, daar hebben we bijvoorbeeld weer heel veel ingenieurs voor nodig. En uh, ja, die, die zijn er gewoon niet. Dus uh, dat is een geweldig probleem. Oké, okay, u zegt automatisering, robotisering... dat zorgt ervoor dat er minder technisch personeel is. U zegt, ja, we hebben eigenlijk veel ja. mensen nodig voor die innovatie. Maar hoe kan het ja. nou dat jongeren kennelijk geen zin hebben... om technisch opgeleid te worden? Ja, dat is uh, voor mij ook een vraag. Want uh, ik noem het soms wel ook eens de witte hè, Want uh, er zijn heel veel ouders die zeggen... ja, hè, soms ook met de achtergrond komend vanuit Marokko of Turkije... mijn kind niet in een fabriek, daarvoor ben ik niet naar Nederland gekomen. En die moeten allemaal, moeten die een witte bordenwerk gaan doen. Hè, niet in die blauwe overrol, maar ja... Uh, ik weet, en uh, vind je College in Dordrecht is er zo één, die richt zich nu heel erg op ouders van jongeren, yeah. om te laten zien wat die beroepen van de toekomst zijn en dat je in een fabrieksvloer tegenwoordig van de vloer kan eten, want dat zijn namelijk de zogenaamde clean rooms waar chips worden gemaakt, en niet om te eten natuurlijk, maar om in de mobiele telefoons en dergelijke te stoppen, mm -hmm. en dat moet in een hele schone omgeving, stofvrij enzovoort, en om te laten zien dat dat ook een fabriek is, en dat je daar uh, weliswaar een witte boord aan hebt, maar ook een blauwe overal. Maar dat is een lichtblauwe overal en je kan van de grond eten. Ja, ja, dat is ja. ook wel belangrijk. Even naar meneer Bona, die witte boorden zie ik de ouders... Die, te, die eigenlijk liever hebben dat hun kind een, een chique beroep gaat doen... waar je een wit overend boordje bij, bij draagt. Ziet u dat om u heen? Nou, ik, ik moet u één ding vertellen. Ze willen graag bij ons werken. De, de jongens die bij ons werken en ze krijgen goede salarissen. Ja, je kunt wel eens af en toe een beetje vieze handen krijgen... maar ja, dat hoort bij het vak. <laughs> Juist, zo is dat. En dat is niks erg. En we gaan even naar verslaggever Harm van Attenveld... want die was vanochtend bij zo'n opleiding. Een particuliere opleiding voor fietsenmaker. Gebroken spaakje repareren. Trappassen worden vervangen. natuurlijk. band ook, ja. Maintech BikeFlex leidt elk jaar zo'n 100 nieuwe fietsenmakers op. Opleiding duurt acht weken... En uh, na die acht weken stromen ze uit met een uh, baangarantie, veelal. We hebben een convenant met het UWV. Johan Rensink is de oprichter van Bikeflex. We zien dat bij de gewone mbo-opleiding mensen steeds meer uh, uitstromen... omdat ze zich toch richten op andere vakken ook nog binnen die mbo-opleiding. Uh, en daarnaast is gewoon het vak van fietstechniek bij de jeugd... van tegenwoordig niet ja, heel uh, fancy meer. Fietsen maken, een Hollandse beroep is er niet. De mensen hier in de opleiding hebben er stuk voor stuk een passie voor. Ja, het is gewoon liefde voor de fiets. Ik uh, fiets al zo lang me kan heugen. Waar mijn liefde eigenlijk begonnen is, is eigenlijk bij het kromme van de racefiets. Want dat vond ik heel gaaf. Je kan thuis aardig rommelen en dan kom je er ook wel uit. Maar hier leer je hoe het echt moet. Zeker hoe het snel moet, want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk straks in het bedrijfsleven. Ja, ik ben Frank Nubee. Ik ben 56 jaar. En ik ben hiervoor pensioenadviseur geweest bij een grote verzekeraar. Ik ben Gerry Vlas, ik ben 38 en ik heb hiervoor pedicure en mijn podologie gedaan. Na een aantal reorganisaties overleefd te hebben... Ja, was ik er eigenlijk wel een klein beetje klaar mee, om het zo te zeggen. Ja, en ik wil hier echt van mijn, van mijn passie mijn beroep gaan maken. Ik vind het leuk om met mijn handen te werken en ik vind het ambacht heel erg mooi. Van de werkplaats, trap op, naar boven. Daar staan de e-bikes in worden opgesteld. Stuk voor stuk gekoppeld aan een laptop. We hebben natuurlijk een beetje het imago van de grijze vroeger in de werkplaats. En nu de e-bikes erbij gekomen zijn, is het beroep natuurlijk een stuk technischer geworden. Elektronisch schakel is er ook bij gekomen, met name e-bike. Hij is een hele grote vlucht genomen en maakt de techniek nog veel interessanter in de werkplaats. Vertelt leermeester Albert van Nieuwenhuizen. Ik heb hier de hele bedrading heb ik uit het frame gehaald. Ik heb Tussen de bedraden heb ik wat schakelaars gemaakt, zodat ik zelf wat storing in deze fiets kan bouwen... zodat we inderdaad met een multimeter eruit kunnen halen. Dus hier wordt geleerd hoe je met een multimeter een storing uit de fiets moet halen. Dat is wel wat anders dan een bandplak, hè? Dat is heel iets anders dan een bandplak. En dat is wel een ding wat ja, vaak schiet in de werkplaats met een multimeter meten. En dan probeer ik hier uh, de mensen goed te leren. Ik heb al eens begrepen dat er werkplaatsen zijn... die uh, één tot twee weken wachttijd hebben voor je fiets een keer klaar is... Ga vaak gebrek aan de vakkundig personeel waar het aan ligt. Gouwe markt, lijkt het. Maar voor ons is het ook lastig om nog steeds de juiste potentials uit de markt te halen. Terug bij Johan Rensing, de oprichter van Biflex. Dit is natuurlijk een heel mooi concept, werkt goed... Wij zijn in Zeist begonnen met uh, opleidingen in de automotive. We hebben een vierwekelijkse opleiding uh, opgestart in de schadeautotechniek. Wij merken dat het steeds moeilijker wordt om vakmensen te vinden... die wij bij onze opdrachtgevers neer kunnen zetten. Dus gaan we ze aan de onder onderkant zelf uh, uit de markt halen en opleiden... zodat we onze opdrachtgevers blij kunnen maken. Met andere woorden, als ze niet van het MBO afkomen... dan leidt u ze op deze manier op? Doen we het zelf. En Zo kan het natuurlijk ook. Een particuliere opleiding fietsenmaker was dat. En toch mooi wat de pedicure zei. Ja, ik heb de liefde voor dat kromme stuur van, van die racefiets heb ik gevonden. En nou wil ik fietsenmaker worden. Ja, even uh, fietsenmaker ja, bonen uh, in Limburg daar aan de lijn. Het is een stuk technischer geworden, hè? Ingewikkelder met die uh, elektrische fiets. Is, het, uh, is dat ja. misschien ook wat jongeren een beetje afschrikt? Ja, dat klopt. Maar er zijn toch ook computers voor. Ik bedoel, je je duwt de stekker erin en je kunt zien wat er aan de hand is. Zo, zo, moeilijk, is zo moeilijk is het eigenlijk helemaal niet. Als je, je mensen daarvoor opleidt, niet. Je krijgt ja. genoeg instructies van de fabriek, hoe ja. het wel en niet moet. Je krijgt de programma's erbij, klaar, en het is verder geen punt. Nee. Dus je kunt zo zien wat de, wat de defecten zijn. Okay, goed. Daar heb je geen twee weken voor nodig, hoor. Nee, mevrouw Desintje Hamming van de technologische industrie, van de FME. Dit tekort, het gaat natuurlijk niet alleen om fietsenmakers... maar er is, zoals het UWV heeft gezegd in die scanner... een veel groter tekort dan technisch personeel. Hoe los je het op? Ja, dat is inderdaad over de hele linie het geval. Sterker nog, voor 2030 hebben wij 120.000 nieuwe medewerkers nodig. 70.000 door pensionering en 50.000 door gematigde groei. Ja, hoe los je dat op? Hè? Want we hebben het ook nog over omscholing. 486.000 mensen moeten worden omgeschoold. Dus ik denk dat bedrijfsleven en onderwijs... veel meer met elkaar verstrengeld uh, moeten raken. Dus het moet mogelijk zijn om op bijvoorbeeld een ROC als volwassenen... ook een omscholing- en bijscholingscursus uh, te doen... Uh, Modules, dus dat je niet in september een opleiding kan starten voor vier jaar als je werkt. Want he, overdag, dat, dat werkt natuurlijk niet. Uh, en ik zie ook dat uh, heel veel bedrijven eigen bedrijfsscholen opzetten. Mm -hmm. Want, uh, en dat bedoel ik ook veel meer met elkaar verstrengeld. Je ziet bijvoorbeeld de Tata Academy van Tata Steel. Die heeft een ROC binnen het bedrijf... en leidt ook niet alleen eigen mensen op, maar ook voor de regio. En je kunt natuurlijk ook bedenken dat uh, ja, met een eigen bedrijfsschool... Uh, ja, uh, voor allerlei beroepen ook uh, worden opgeleid ook binnen het bedrijf leren. Want vaak is ook de angst natuurlijk... Uh, ja, ik wil niet weer een klaslokaal in. Maar dat hoeft tegenwoordig natuurlijk niet. Het bedrijf is ook een leerplek. En in de ROC zitten tegenwoordig ook de bedrijven. Hè, zoals het, de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Dus het gebeurt waar... eigenlijk al dat het bedrijfsleven... veel meer gekoppeld ja, maar... wordt aan het bestaande onderwijs. Maar u wilt daar nog verder in gaan? Ja. Ja, natuurlijk moeten we verder gaan. Inderdaad, ouders moeten ook bewerkt worden van... kijk nou eens naar de banen van de toekomst. Uh, en uh, ik ben vorige week met mijn collega's van Bouw Nederland, Uneto... en de Metaal Unie bij de ministers van Onderwijs geweest. En ik heb daar samen met hen ook uh, de urgentie uh, laten weten... Ja. dat wij echt nu in de versnelling moeten komen... omdat wij anders vreselijk knel lopen. Want er zitten mensen in de kaartenbakken in Nederland. En het zou toch niet de bedoeling moeten zijn... dat we en ze uit het buitenland moeten halen... omdat we ze in Nederland niet hebben. Terwijl volgens mij, als je ze slim omschalt... en het systeem daarop inricht... ook voor volwassenen om, om hen okay. bij te scholen... dat je iedereen beter kan bedienen. Zo gek moet het niet worden dat we ze uit het buitenland zouden moeten halen. Wel eens een band geplakt eigenlijk, mevrouw Desentje Hamming. Nou, eerlijk gezegd uh, niet. Dat is een eerlijk antwoord, dat is mooi. <laughs> ik zou echt niet weten hoe het moest. Dus okay. ik ben ook aangewezen op die gouden handjes. U bent aangewezen op meneer Bonen, uh, die ook dat nog is. aan de lijn is. Maar, uh, denkt u nou, meneer Bonen, dat het ooit zover gaat komen... dat we de fietsenmakers uit het buitenland zouden moeten halen? Dat zou toch wel heel treurig zijn, vindt u niet? Nou, ik weet het niet. Dat weet ik niet. We hebben hier een polenpark zitten met 700 polen. Ja? Daar hebben we ook 700 fietsen staan, inclusief onderhoud... Daar worden nog steeds de bandjes geplakt. Dus ik wil mevrouw ook wel leren een bandje plakken. <laughs> als dat nodig zou zijn. Ja, oké. Okay. <laughs> dat kan allemaal nog. Maar dat durf ik niet te zeggen wat daar buitenlanders voor uh, Goed. hebben. Trouwens, één Irakees al 15 jaar in dienst is een topponteur. Kijk eens aan, dat is mooi. Ja. En uh, dat onderwijs moet dus anders ingericht worden. Veel meer samen met het bedrijfsleven om te zorgen... dat er meer technisch personeel komt, niet alleen fietsenmakers. Heel hartelijk dank, mevrouw Dessentje hamming En fietsenmaker Jaap Bonen, ook hartelijk dank. traveler traveler eh. Keep on down that road. Where are you coming from? Uh, born in America, I lived in Spain. Right. I had to off take a train, bus, and plane. Uh -huh. India, China, France, and Brazil. Police and Canada, I can't stay still. Right. I'm a traveler and got to keep on down that road. Come on, keep down. Yes, I'm a traveler and to keep on down that road. Do good and good.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 Hij schreef songs voor artiesten als Bruno Mars, Whalen en trouwens ook nog een heleboel andere artiesten. Dit was Sean Barry met Traveller. Nieuws van de NOS. Over drie dagen beginnen de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Maar de organisatie zit met een probleem. Onder beveiligers is het norovirus uitgebroken. NOS-verslaggever Josefine Trehier is in uh, Zuid-Korea. Josefine, hoeveel uh, beveiligers hebben ze teruggetrokken? Ja, 40 beveiligers zijn echt opgenomen in het ziekenhuis. Die zijn erg ziek geworden. Maar er zijn er 1200 in quarantaine gezet... omdat die uh, ziekteverschijnselen uh, zouden vertonen. Uh, die beveiligers die verbleven um, buiten het Olympisch dorp in uh, gebouwen, hotels. En uh, daar zouden ze uh, besmet zijn geraakt. Het is nog niet helemaal duidelijk of het nou komt. Aan de ene kant horen we verhalen hier in de media dat het zou gaan om de catering. En aan de andere kant zou het misschien verspreid zijn, het virus, door uh, de water. Want een van die beveiligingsmannen die als eerste ziek is geworden... Die had gezegd dat hij daar aankwam in uh, die plek waar hij sliep. En hij zei, het was allemaal niet erg hygiënisch en het stonk ook. En hij had ook aangekaart van, moet dat niet gecontroleerd worden? Maar dat is uiteindelijk uh, niet gebeurd. Oké, okay. dat virus, dat norovirus, dat is ontzettend besmettelijk, toch? Ja, ontzettend. Je wordt er echt doodziek van, overgeven, um, diarree en je kan het dus inderdaad heel snel krijgen. Daarom is, um, zijn de mensen hier ook best wel ongerust natuurlijk. Want het laatste wat je wil is dat zo vlak voordat de Olympische Spelen beginnen dat, het ook, dat er nog veel meer mensen ziek worden of dat het de atleten ook besmet zullen raken. En ik, ik sprak met Mark Duiter, de oudschaatser. Die is hier ook voor de NOS. En ik vroeg aan hem hoe dat dan uh, ging in zijn tijd. Hoe ze dan omgingen met dit soort situaties. Want hij vertelde ook wel dat hij het was had meegemaakt in het hotel um, de, waar hij dan verbleef vlak voor een groot toernooi dat er dan ook het norovirus was uh, uitgebroken en dat er dan toch wel even sprake van paniek is. Maar inderdaad dat het, um, hij zegt dat het is gewoon heel erg goed opletten, sowieso in aanloop naar een groot toernooi, um, geen handen schudden, met niemand niet. Nee, hij zegt, ik heel veel mijn handen wassen, de hele dag door. Hij had altijd zo'n gelletje bij je, dat je je handen kan desinfecteren. En hij zegt ook andere dingen, bijvoorbeeld bij het eten. Gewoon goed opletten bij wie je aan tafel gaat zitten. En zodra iemand hoest, gewoon zeker voor het onzekere nemen. Gewoon opstappen en ergens anders gaan zitten. Ja, maar geen maatregel is te weinig voor dat norovirus. Daar moet je echt mee opletten. Josephine Traje in Zuid-Korea, dankjewel. Ik spreek u niet eens tegen. Ik draag de volle verantwoordelijkheid voor deze stommiteit. Oudminister en financieel publicist Willem Vermeent... moest afgelopen week diep door het stof... na beschuldigingen van plagiaat. Maar waarom heeft plagiëren, kopiëren... eigenlijk zo'n superslechte naam? Het is in zekere zin de essentie van het menselijke bestaan... zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. En hij is hier, hartelijk welkom. Dank je. Vandaag de optimist. Bij uh, welke ontwikkelingspsycholoog... Topwetenschapper, dacht u wel eens? Had ik dat maar bedacht? Uh, nou, bij heel veel, eigenlijk bij iedereen. Alleen het nadeel is dat zij weten heel veel over heel weinig. Dus je hebt, ik noem maar iemand Koolberg. Kolberg is onze man van de gewetensontwikkeling, van de morele ontwikkeling. Ja. Uh, dat is hartstikke goed. En wel eens maar... de neiging gehad om, om om hem Nee, Nee, nee, nee, nee, te nee dat, dat, dat zou hoog moeten zijn. Nee, nee. Nee, helemaal niet. Nee, maar je, de, je zit wel in een kooi natuurlijk. Want dat is dan ook het enige wat je veertig jaar lang doet. is over het geweten nadenken en de gewetenstestjes doen. En, dus het is ook niet een positie die ik ambieer. Oké, okay, je, je, je bent veel liever allround liever Ja, over Koolberg dan dat ik Koolberg ben. Ja, begrijp ik. Nou, Even dit, dat punt van dat kopiëren. We, we kennen u onder andere van het televisieprogramma... Het geheime leven van vierjarigen. Wat is nou het men, in een het mensenleven het allereerste bewijs van kopieergedrag? Um, dat zal ik zo, zo dadelijk vertellen. Uh, maar dat uh, kinderen van twee dagen oud... Uh, die kopiëren al gezichtsuitdrukkingen van hun... Ouders. Oké. Okay. Dus, dus dat, dat is wel heel snel. Dat kind weet nog niet eens dat hij bestaat. Hè? Je weet pas dat je bestaat vanaf een maandje of vier, vijf. Dus die heeft nog geen idee dat hij een mens is. Maar hij kopieert wel al andere mensen. Dus het is ons echt helemaal aangeboren. Dat gaat u zo meteen betogen en, en, ook, en ook uitleggen. En dus is het eigenlijk ook niet, uh, niet, niet erg. Het is nou, iets. kijk, het is wel, wel erg. Alleen ik moest de optimistische variant ervan uh, <laughs> ja. benaderen. Het zit hè? ook in een kooi hier. En, ja. ja, precies. Dus uh, het is. Uh, ja, het is uh, uiteindelijk... Het is niet erg, maar voor een wetenschaps... is het iets discutabels. Ja, precies. Het is toch eigenlijk wel verstandig... om aan bronvermelding te doen. Laten we dat in ieder geval vaststellen. Ja, nou, ja, dat op zijn minst. Uh, die bronvermelding op zich is nog niet eens hm, voldoende. Precies. Ja, want je moet ook nog zeggen dat je het letterlijk overgeschreven hebt. Ja, he, dus je moet zeggen, nou, ik citeer of tussen aanhalingstekens. Je kunt niet een heel hoofdstuk van iemand kopiëren en dan in de voetnoot zetten. Komt uit, want dan denk je dat die gedachte dus, maar ja. dat je, die tekst moet dan heel helder zijn dat die hele tekst uit dat boek komt. Ja. En dat is ja. uh, niet het geval. In de publiciteit is het ook een doodzonde. In de wetenschap is het ook een doodzonde. Daarmee we namen. hebben een heleboel voorbeelden gezien van... Ja. Hoe heet die Leidse psycholoog ook weer. Die, uh, Diederik Stapel. Diederik Stapel. En we, en nou, die heeft niet zozeer geplagieerd. Die heeft dingen bedacht. Oh ja, dat is waar, ja. Dat, dat is iets anders ja. natuurlijk. Die heeft uh, onderzoeksresultaten vervalst. of nou, vervalst gewoon... Verzonnen. Ja. Uh, eigenlijk heel creatief. Uh, uh, ook heel creatief, ja. Goed, we gaan het nu hebben over plagiaat. En dat doen we dus naar aanleiding van uh, Willem Vermeent... die door het stof moest afgelopen week. Steven Pont is de optimist van vandaag. neem plaats achter het uh, spreekgestoelte je wel. met je welnemen. En hij neemt het podium nu. Waarom heeft gedrag of teksten kopiëren van anderen toch zo'n slechte naam? Alle woorden die je uitspreekt heb je immers ooit... Eerst van andere mensen gekopieerd. Bijna al die gedachten zijn oorspronkelijk eerst van iemand anders geweest. En überhaupt, elke cel van je lichaam is gekopieerd. Wie het niet aan kopiëren doet, is gek. Want wat je kopieert, heeft zijn bestaansrecht immers al bewezen. Originaliteit maakt de mens maar kwetsbaar. Zelfs een nieuwe uitvinding is dan ook vaak niets meer dan een briljante... nieuw gevonden constellatie van een aantal Oudere reeds eerder goedwerkende, gekopieerde ideeën. Volwassenen kopiëren daarom het liefst experts kinderen... vooral hun leeftijdsgenoten, met name als het pubers zijn maar... ook baby's kopiëren. Twee dagen na hun geboorte al gezichtsuitdrukkingen... van hun soortgenoten. En daarmee laten ze zien dat ze in staat zijn... om een werkelijk mens te worden. Niet de homo sapiens, de denkende mens, nee... de homo plagiaris... De kopiërende mens. De mens is het liefst iemand die eerst van anderen afkijkt... en het vervolgens nadoet. Wij stammen af van de apen. En na-apen zit ons dan ook in het bloed. En dus ook in dat van Willem Vermeend. Zelfs als de voetnoten wel goed in zijn boek terecht zouden zijn gekomen... is en blijft hij een na-aper. U en ik en Willem Vermeent doen ons hele leven immers bijna niet anders... dan andere mensen na. Sterker, iemand die niet kopieert gaat tegen de menselijke natuur in. Laten we hem daarom vergeven. Willem Vermeent is gewoon een mens. Hartelijk dank, Steven Pont. En hij munten hier het nieuwe begrip, de homo plagiaris de plagiërende mens. Alle optimisten zijn uh, terug te vinden op de sites van 1Vandaag en Radio 1... en op het YouTube-kanaal van 1Vandaag. En uh, bent u zelf een optimist, meld dan even naar radio@eenvandaag.nl. Het is bijna half drie. In Roermond gebeurde het al eerder... lekker uit de vertrouwenscommissie bij een burgemeestersbenoeming... maar ook in Den Bosch is een onderzoek hierover in volle gang. In het politieonderzoek naar gelekte informatie... over de benoeming van de burgemeester van Den Bosch... is een tweede verdachte aangehouden. Een 64-jarige man uit Rosmalen. Zometeen blikken we terug op die geruchtmakende in Roermond, aanhouding in Roermond. In 2012 was dat. En hoe zit het met de beschermende werking van het griepvaccin? Lammerte de Bruin zoekt het uit voor feit of fictie. Heb je al zicht op een antwoord eigenlijk? Uh, ja, volgens App Osterhaus zou bij een griepvaccin... Uh, bij jonge mensen effectief zijn in 70 tot 80 procent van de gevallen. Maar of dat echt klopt, dat horen we zo meteen. Onder andere van Karel Koppenschaar. Mooi, dat alles na het NOS Journaal en Radio 1. Katrien Straatman. De Poolse president Duda zet zijn handtekening... onder een omstreden wet over de holocaust. Wie de suggestie wekt dat miljoenen Joden in de Tweede Wereldoorlog... zijn omgekomen in Poolse concentratie- en vernietigingskampen... kan een gevangenisstraf krijgen. Israël vindt dat de wet elke discussie afkapt... over de Poolse medeplichtigheid aan de nazi op Pools grondgebied. Het ziet ernaar uit dat een meerderheid van de Eerste Kamer... een grotere rol van de overheid wil bij de manier waarop artsen omgaan... met orgaandonatie. De Senaat praat vandaag opnieuw over het initiatief voorstel van D66, Tweede Kamerlid Dijkstra, om het systeem te veranderen. Zij wil dat mensen die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd. Nabestaanden houden wel het laatste woord. In een kerk in Zutphen zijn ruim 250 eeuwenoude munten gevonden. Ze zijn volgens de gemeente in uitstekende staat en kunnen veel vertellen over de lokale economie in de periode 1400-1800. Waarschijnlijk zijn de munten tijdens de collecte op de grond gevallen... en tussen de planken van de kerkvloer terechtgekomen. En de politie waarschuwt mensen... die ochtends hun autoruiten niet krabben tijdens de vorst. Wie het ijs niet van zijn autoruiten krabt... kan het een boete krijgen van 230 euro. En als ook de spiegels niet ijsvrij zijn... komt er nog eens 150 euro bovenop. Pieter-Jan Hagens. Eén Vandaag... De overheid wordt het aanspreekpunt voor alle bevingsschade. De totale winning gaat drastisch omlaag. En bij Loppersum gaat de kraan helemaal dicht. En dat werd de hoogste tijd, vindt ook minister Wiebes van Economische Zaken. Een heleboel mensen zijn, zijn boos of, of moedeloos. En uh, ja, dat zou ik ook zijn. We kunnen het echt als land niet maken om mensen die in deze situatie zitten... te laten wachten op schadeafhandeling. Dat kan niet. Maar ja, over wie heeft Wiebes het dan eigenlijk precies? Want niet alleen in Groningen is er schade. Ook in Drenthe hebben mensen schade aan hun huizen door de gaswinning. En ze vinden het daar de hoogste tijd voor genoegdoening. Minister Wiebes kiest voor de veiligheid van de Groningers. Duidelijkheid komt voor Groningers en Gaswinning in Groningen. Dat is in Groningen, natuurlijk, daar. Bij de problemen rondom de gaswinning... gaat de aandacht vooral uit naar Groningen. Maar gisteren kon u ook hier horen dat ook Drenthe schade heeft en daar aandacht voor wil. Want er zijn hier natuurlijk ook bevingen geweest, er zijn hier ook mensen die schade hebben. Het kan niet zo zijn dat je gewoon negeert dat het ergens anders ook is. En dat gebeurt nu gewoon wel. Morgen wordt het Drents gasberaad opgericht. Gedupeerden willen samen een vuist maken. Bewust wordt Drenthe geprobeerd buiten de discussie te houden. Je zult als naam Drenthe er maar even bij krijgen. Dan ben je toch gewoon de zaak. Dat gaat door miljarden uh, uh, aan, aan schadeclaims en, en vergoedingen. Wie zich ook zorgen maakt is Riekes Jager... burgemeester van de Drentse gemeente Westerveld... waar onder andere Diever en Dwingelo onder vallen. Het kan niet zo zijn dat als daar de glaskraan dicht gaat... we hem hier onverkort gaan openen waarbij we dan met dezelfde gevolgen komen te zitten als in Groningen. Dat is niet de bedoeling. Als geboren en getogen Groninger is het winnen van gas hem wel bekend. Als kind zag je overal de gasvelden verschijnen en de, en de boortorens. Toen had je een overdruk die afgefakkeld werd. En je zag echt boven Groningen één rode gloed. Uh, het was bijna het kassengebied van, uh, van het Groene Hart, zeg ik wel eens. Maar het was één groot rode gloed aan gaswinning. En dat, dat was welvaart op dat moment... Maar door die Groningse roots maakt de burgemeester nu van dichtbij de keerzijde mee. Voordat we hier kwamen wonen in, in Diever hebben we het meegemaakt in het gebied daar in Groningen. We wonen daar in het gaswinningsgebied. En onze kinderen wonen ook nog in het gaswinningsgebied. En een van de kinderen heeft nu weer een fix aantal scheuren in de woning zitten. Net nadat het van de vorige keer was opgeknapt. En als je dat dan ziet, dan denk je opeens zelf. Nou, en dat nooit weer. En zeker niet ook hier in Drenthe nog eens op eenzelfde manier. Inspireert me zeer. Ja. We staan voor de kaart van de gemeente Westerveld. Kunt u aanwijzen, waar wordt er in uw gemeente gas gewonnen? Bij Wafse. In de buurt van Vledderveen. Dat ligt hier bovenaan. Daar, daar wordt uh, op dit moment geboord naar gas. Niet door de NAM? Door Vermilion, Do omdat het hier gaat om kleine velden. En de NAM heeft op een gegeven moment besloten... om de kleine velden af te stoten. Die zijn toegekocht door Vermilion. Hoeveel aardbevingen zijn er al geweest in de gemeente Westerveld? In de gemeente Westerveld, voor zover ik weet, nog niet. Dus dat betreft vooral een angst die u heeft op dit moment? Nou, de mensen zijn bang voor, uh, of, of die zien natuurlijk datgene wat er in Groningen gebeurt. En ze zijn bang dat dat zich hier gaat herhalen. En dat willen ze liever niet. Laten we even polshoogte gaan nemen bij het Wapserveld. Gaan we door. Achter een groot nieuw hek hier is de gasinstallatie te zien van de Vermilion. Met wat voor gevoel kijkt u daar nu naar? Naar die installatie? Nou, op zich wel met een positief gevoel, want uiteindelijk heeft het ons ook ooit welvaart gebracht. En het is ook goed dat er uh, nog gas gewonnen wordt, omdat we dat op dit moment nog nodig hebben. Um, maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat er duidelijkheid over moet komen als daar uh, gevolgschade uitkomt voor de bewoners van dit gebied. Want die duidelijkheid, daar gaat het u om? Daar gaat het de bewoners om en daar gaat het mij ook om. Ja, dat blijkt ook als ik wat inwoners spreek. De weerzin het tegen een machtige partij op te moeten nemen is groot. Er is geld genoeg. Alleen waarom komt het geld niet bij de mensen die het nodig hebben? Want het is zo frustrerend, frustrerend tot en Tegen, tegen een molag waar jij als uh, kleine man dus bijna geen invloed op kunt uitoefenen. Nou, om dit probleem te tackelen pleit u als burgemeester voor een fonds. Hoe, hoe moet dat helpen? Nou ja, Het fonds wat ik wel graag zou willen is dat er een bepaald bedrag wordt gestort in dat fonds... zodat er ook duidelijk wordt gemaakt op het moment dat er schade is... dan is dat er om eventueel de schades te betalen. Als een soort verzekering op de achtergrond? Ja. Dat u hoeft geen eindeloze procedures door te maken als u schade heeft. Het kan meteen vrij snel worden vergoed uit dat potje. Als dat geld niet nodig is, dan kan dat te zijner tijd ook weer teruggestort worden. Te zijner tijd? Hoe lang is dat? En, en je kijkt ook naar de gevolgen van de mijnbouw in Zuid-Dimburg. Dan moet je denk ik voor 30, 40 jaar dat vastleggen. Vorige week werd er een ronkend nieuw schadeprotocol voor Groningen gepresenteerd. Zo gaat de overheid de schade afhandelen. Waarom is Drenthe daar niet in meegenomen? Ik heb geen flauw idee waarom of Drenthe daar niet in is meegenomen. Ik, ik krijg af en toe het gevoel dat dat een politieke afweging en een politieke keuze is. Omdat op dit moment in Groningen de problematiek vrij en heftig speelt. Maar mijn eh, mening daarover is... laten we nou dan ook op voorhand het regelen voor de andere gebieden waar de winning ook speelt. Kan overal waar gewonnen wordt, niet zeuren, allemaal hetzelfde behandelen. Ja, elke Nederlander is uiteindelijk toch gelijk. Zijn inwoners van Drenthe activistisch? Er zijn geen activisten. Maar als mensen zich hier roeren, dan is er echt iets goed fout. En daar zou ik niet op willen wachten. Want? Klinkt wat onheilspellend. Ja, nee, het is niet onheilspellend. Uh, aan het lijntje gehouden worden, dat accepteren ze heel lang. Dan is het, het elastiek is hier kennelijk iets langer dan in andere gebieden van Nederland. Maar tart ze niet, zou ik zeggen. En morgen, een van de zwaarste aardbevingen ooit in ons land... was twintig jaar geleden in het Drentse Roswinkel. En nog steeds zijn er mensen die strijden om een schadevergoeding. En je een mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Goron ma rezo, me valer, ma meso, ma Chaleureux des anciens, le respect est les liens. C'est ton regard croisant le mien, l'odeur au milieu du chemin, et soudain tu deviens Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amour, Corochitano, ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, Corochitanon, Ritan. El color de mi cielo, gitano. La Belvois, zo heette The Voice in Frankrijk. En deze man Kenji Girac was daar de winnaar van. Nieuws via de NOS De Vorst van vannacht... betekende niet alleen goed nieuws voor de ijsmeesters. Velen hadden vanochtend namelijk een probleem met hun auto. Marcus van Tol van de AWB. goedemiddag. Goedemiddag. Voor de Wegenwacht gok ik een drukke dag. Jazeker, ja. Uh, start, we hebben starthulpjes moeten geven al vanochtend vroeg en accu's moeten bijladen of uh, moeten vervangen. We ja. hebben vroren los moeten frikken en ruitenwissers los moeten halen, dus het is, was echt druk. Ja, hoe druk getallen misschien? Uh, nou, op een normale dag doen we zo'n 3000 uh, pechgevallen en we gaan vandaag wel tegen de 4500 aankomen. Oké, okay. en zijn mensen toch niet echt uh, enorm goed voorbereid, lijkt het uh, de grootste problemen? Ja, weet je, mensen hebben altijd iets meer moeite om in, in zo'n winterstand te komen. En de professionals van de wegen hebben er nog iets minder moeite mee. Uh, ja, en als ik nog wat tips mag geven... Graag. Uh, ...stel dan een setje met winterspullen samen. En denk aan ruitontdooier of slotondooier. En de klassieke tip is, bewaar de slotondooier in je jaszak of in je handtas en niet in een despertkastje. <lacht> en uh, ja, ijskrabbers... Ja. Dat is toch wel, uh, hoort er toch wel bij in deze tijd. ja En, uh, en die accu, wat doe je daarmee? Want ja, dat is kennelijk ook een probleem wat vaak voorkomt. Ja, een accu kan je zelf vrij weinig gaan doen. Uh, an anders dan uh, misschien uh, als je je accu niet vertrouwt... of je denkt, we gaan een forse periode en het is misschien niet helemaal... helemaal... Hij is misschien niet helemaal goed meer. Laten dan doorwegen meten, door de wegen, of je garage. Ja. Uh, dan kan je onderweg misschien het stranden voorkomen. Oké, okay, en zelf zo'n accu doormeten is dat heel ingewikkeld. Een zuurwegertje geloof ja, ik, voor, zoiets. Nou, voor, voor mensen die uh, weten wat ze doen. Uh, die, die een echt, een echte doorgewinterd autotechnicus is, is dat een fluitje van een cent. maar... Als je dat niet bent, zou ik het aan de wegenwacht wachten... Of een, of een professional overlaten. Oké, okay. hartstikke mooi. Hoogtijdagen dus. Eigenlijk, laat we eerlijk zijn voor de ANWB. Marcus van Tol, zeer bedankt. Waar heb ik dat eerder gehoord? Een tweede aanhouding in de zaak rondom het lek van de benoeming... van de burgemeester van Den Bosch, eerder vandaag. Hij zat niet in de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad... maar gaf de informatie wel door aan een journalist. In augustus werd al een raadslid uit Den Bosch opgepakt. Die man zit niet meer vast, maar is nog wel verdachte. Twee mensen dus, aangehouden vanwege lekken rondom die benoeming van de burgemeester van Den Bosch. Ja, die geheimen die liggen dan opeens op straat. De kandidaten liggen op straat, kun je zeggen. Lekken uit een vertrouwenscommissie is toch echt het schenden van een ambtsgeheim. En het is niet voor het eerst dat er wordt gelekt bij de sollicitatie van de burgemeester, oud-raadslid Jos van Rij uit Roermond, u herinnert zich hem zeker nog, vorig jaar nog veroordeeld nadat hij daarvoor in 2012 al werd aangehouden. Maar de inval op 19 oktober is zo dramatisch, u kunt zich niet voorstellen hoe dat gebeurt. Er wordt aangebeld, er staan twaalf mensen in de hal. Ik, ben, uh, ik moest me omkleden, uh, kreeg ik een aantal minuten de tijd voor. Toen werd ik meegenomen voor verhoor. ik mocht mijn tanden niet meer, uh, meer poetsen. Zo ging dat. Over die zaak en hoe het zat met dat lek... praat ik met Hans Goossen. Hij is journalist van de Limburger, auteur van het boek El Rij... over Jos van Rij. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gebeurde daar nou precies bij Jos van Rij... en toen dat lek bij die benoemingsprocedure? Uh, nou ja, er is een groot verschil met uh, Den Bos nu. Uh, daar is het sprake van lekken naar de pers. En in het geval van Van Rij was sprake van lekken naar uh, sollicitanten. Uh -huh. Twee sollicitanten van de VVD kregen van hem... Uh, uh, hij zat als adviseur, was hij toegevoegd naar die vertrouwenscommissie... en die kreeg een uh, aantal vragen toegespeeld... en ook uh, werden wat suggesties gedaan wat je dan kon antwoorden. Ja, ja, ja. En dat is dus ernstig. Uh, hij werd betrapt, begreep ik, omdat hij afgeluisterd werd. Ja, op, het, op dat moment liep dat uh, al, al een strafrechtelijk onderzoek naar hem... Uh, uh, op, op verdenking uh, waarschijnlijk van corruptie. Uh, nou, en, en toen hoorden dus die rechercheurs die, die aan het afluisteren waren... Hoorden hoe hij uh, de, de sollicitanten een aantal vragen toespeelde. Ja. Dus dit was eigenlijk bijvangst bij een ander onderzoek? Het was echt bijvangst, ja. Oké, okay. en hij zou dus kandidaten, eh, niet te vergeten VVD-kandidaten... hebben ingefluisterd welke vragen er gesteld zouden worden... en wat ze dan het beste konden zeggen. Ja, en een van die kandidaten is ook daadwerkelijk voorgedragen als burgemeester. En toen uh, uh, vond het OM dat ze ook niet langer konden zwijgen. En toen zijn ze ook met het onderzoek uh, en, en met de verdenking naar buiten gekomen. Want eigenlijk hadden ze nog uh, liever uh, die corruptie wat, wat verder onderzocht alvorens voor is, uh, bekend te maken dat, dat ze met onderzoek bezig waren. Maar ze vonden niet dat die burgemeester benoemd uh, kon worden. En dus zijn ze net daarvoor uh, hebben ze... Uh, uh, zijn ze bij Van Vrij binnengevallen en hebben ze eigenlijk het onderzoek ook wereldkundig gemaakt? Ja, ja. en tijdens de, de rechtszaak zijn die fragmenten toen ook nog te beluisteren geweest? Ja, een aantal fragmenten uh, zijn daadwerkelijk beluisterd, uh, te beluisteren geweest in, in Rotterdam, in eerste aanleg. Uh, een aantal fragmenten zijn ook voorgelezen. Ja. En uh, ja, goed, daar zitten een aantal, uh, dan, dan wordt er gezegd van ja, je kunt beter uh, als dan die vraag, uh, die wordt waarschijnlijk gesteld. En dan, dan kun je het beste dit en dit antwoorden, want dan maak je een goede beurt. En weet u nog een voorbeeld van een vraag, of uh, is dat te ver weg? Nou, het, een van de vragen was uh, welke positie je als burgemeester het beste kon, kon bekleden... als het ging tussen raad en, en, en college en, en ja, waar je dan het beste kon zitten. En, en toen werd er gezegd van uh, ja, je moet een beetje dichter die, bij die raad schuiven... want dan maak je een betere beurt mee. Je kan je het beste niet al te autoritair opstellen dus, begrijp ik. Hoe, wat was het verweer van Van Rij tegen die beschuldigingen? Uh, van Rij heeft altijd gezegd, uh, die noemde dat klankborden in de partijlijn. En hij zei dat het heel gebruikelijk was... Dat, uh, uh, ja, dat je dit soort informatie deelde met partijgenoten. Uh, dat vond de rechter niet in twee keer. Tot twee keer toe die zei van... nee, uh, klankborden is... Uh, als je niet in de vertrouwenscommissie zit... en, en je probeert, prepareert dan een, een kandidaat voor het sollicitatiegesprek... maar er is iets anders dan vragen verklappen. En, en waar hij zei ook van... ja... Uh, Iedereen doet het, dus uh, uh, ja, Waarom? Uh, ik, ik, uh, ja, ik heb eigenlijk de pech... dat ik tegen de lamp gelopen ben, maar, maar ik doe niet anders dan, dan anderen. Ja, ja. goed, ja, dat is toch uh, niet een supersterk verweer, zou je dan uiteindelijk zeggen. Maar er was ook een moment, uh, dat, dat hij wist van Rij, dat hij werd afgeluisterd, toch? Ja. Ja, of je daadwerkelijk wist dat hij werd afgeluisterd. Wat je wel zag, en er is een aantal keren gebeurd... dat, dat hij zei van, dat hij met één telefoon belde. Hij had twee telefoons, twee ja. mobielen. één van zichzelf en één... Hij was toen nog eerst Kamerlid, dus één als, als, als, als senator. En dan belde hij met één telefoon en hij zei... ik bel je dadelijk terug met de andere telefoon... want dat is veiliger. Ja. ja, goed, het zou je misschien kunnen afleiden... dat, dat hij uh, al, al, al weet had uh, dat er iets tegen hem liep. Aan de andere kant, ja, goed, het, het kan ook... Uh, zijn gebruikelijke voorzichtigheid zijn, dat weet ja, ik niet. dat is ook mogelijk. Maar goed, hij werd dus op die andere telefoon... waarvan hij zelf dacht dat hij veilig was, werd hij ook afgeluisterd. Ja. ja. Waarom, waarom praatte hij dan toch over de telefoon met kandidaten, zou je zeggen? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat zou Jan-Jos van Rij moeten vragen... Ja. Maar... Nou, u heeft ja, een boek ja, over ja, hem geschreven. Ja, ja, ja, ja we weten wel best veel over. Maar, maar uh, dat is een precieze beweegreden waarom hij dat telefonisch doet... En, en niet op een andere manier, dat weet ik niet. Ja, okay. Die burgemeester die, het, die, die benoemd uh, zou worden, de heer Offermans... die heeft het uh, ook de kop gekost. En uh, nu heeft Roemond geen VVD-burgemeester gekregen... Nee, uh, Ricardo Offermans, dat was die burgemeester. Die was ook burgemeester Meersen toen hij solliciteerde. Die is een post in Remont misgelopen door deze affaire. En die is later ook in Meersen weggemoeten eerder. Omdat men daar zei van ja, we zitten met een burgemeester die eigenlijk weg wil. En hij is toen opge... Of in Remond is toen uh, Rianne Donders benoemd uh, voor het CDA. En dat is weer net een naam die in de bos weer is gelekt. Want dat was een van de sollicitanten, of dat zou een van de sollicitanten in de bos zijn geweest. Dus wat dat betreft, is de cirkel weer rond. Ja, wordt wat afgelekt. Uiteindelijk werd Van Rij afgelopen december na jarenlang onderzoek en een ellenlange rechtszaak in hoge beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk straf, zelfstraf, is dat, is dat. Hoe beoordeelt u die straf? Uh, nou ja, het is niet alleen twee jaar, uh, één jaar voorwaardelijk in, in hoger beroep. In de uh, eerste aanleg was het een taakstraf van, van 240 uur. Uh, uh, het Hof heeft er nog een uh, bijkomende straf uh, bij, bij uh, gezet. En dat is dat hij twee jaar lang geen uh, wethouder of gedeputeerde mag zijn. En dat uh -huh. is voor een rasbestuurder als Van Rij is dat een, uh, een pijnlijke. Uh, de veroordeling is nog niet onherroepelijk, want uh, er is cassatie aangetekend bij de Hoge Raad. En dat zal naar verwachting vorig jaar ergens uh, zijn beslag krijgen. Ja, oké, okay, goed. Dan zien we zien hoe dat afloopt. Uh, in Den Bosch uh, tot slot uh, ging, het, uh, ging het over lekken naar de media. Hè? U zei al, dat was in, in Roermond niet het geval. Ja, toch in beide gevallen mensen beschadigd en, en allebei ernstig. Ja, uh, Van Rij, uh, als je het nog hebt over die verdediging, hij had onder andere als, ook als verdediging dat uh, die hele geheimhouding vooral. Uh, uh, ingericht is om, om uh, lekken van namen te voorkomen. En hij zag het dus niet zo van toepassing op, op vragen en, en antwoorden, maar hij vond vooral dat je geen namen uh, moest lekken. Die namen zijn trouwens ook in de mond wel gelekt, maar dan uh, naar partijgenoten. Ja, oké, okay, goed. Het is allemaal uh, achter de rug. Althans, wat betreft uh, Van Rij. Hoewel hen, uh, nog, de Hoge Raad zich er nog over buigt. Hartelijk dank, Hans Gozen, uh, journalist van de Limburger. We hadden het over het lekken bij benoemingsprocedures van burgemeesters. In dit geval Jos van Rij. Naar aanleiding van Den Bos en een nieuwe aanhouding in die zaak. Feit of fictie? Lammerts, je ziet er best gezond uit. Ja, ik, uh, ik ben ook gezond. Ik Eigenlijk heb gelukkig... heel gezond. Nou, dankjewel. Niet ziek geweest afgelopen <laughs> nee, week? Nee, gelukkig niet. Maar uh, leraren daarentegen hebben wel enorm te lijden... onder de heersende griepepidemie. Het is zelfs zo erg dat meer dan 4.000 leerlingen hierdoor thuis zitten. En dat terwijl er eigenlijk een hele simpele oplossing is. Viroloog Ab Osterhuis zei vanochtend op BNR... dat griepvaccinaties de kans op griep fors verkleinen. Luister maar. Nou, We weten dat elk jaar ergens tussen de 5 en de 10 procent... van de mensen griep krijgt. Bij het onderwijs ligt dat wat hoger... Van het feit dat die kinderen dat virus zo meer, meer rond laten gaan. Als je de mensen een griepprik zou geven... je kunt ervan uitgaan dat die prik zo in, in 70, 80 procent... bij jongere mensen helpt. 70 à 80 procent van de jongere mensen zijn geholpen met de griepprik. Dus ja. ik mag daaruit concluderen, die krijgen dan geen griep. Ja. En dat willen we dus weten of dat echt klopt. Ja, klopt. En ik heb die griepprik gehad dit jaar. En ik ben dus niet ziek geworden, dus dat klopt alvast. Dat is mooi, maar jij bent ook geen jongere. En ik Dank, dankjewel. neem dus aan <laughs> dat je verder bent gaan kijken dan je eigen griep. Ja, natuurlijk. Ik heb daarvoor gebeld met Mark van Ranst. Hij is hoogleraar virologie, epidemiologie... Nou, ik wist ja, dat dat woord verkeerd keer. ging. Ja, hij stond niet in biologie. En bio, ik heb het gewoon heel snel gezegd, dan kon je het niet horen. En bioinformatica aan de Katholieke Universiteit in Leuven. En ik vroeg hem hoe hij uh, dat percentage, dat genoemde percentage door Apolsterhaus, van 70 tot 80% procent ziet. Er zijn heel veel verschillende schattingen over de werking van die griepvaccins. Nu denk ik dat die 70 tot 80% procent... bij het optimistische spectrum zit van die, uh, van die schattingen. Meestal, in vele studies, is dat iets minder. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zo'n vaccin niet waardevol is. Het is het enige vaccin wat we, wat we hebben tegen griep, dus we moeten het gebruiken. Maar we beseffen heel goed dat dit vaccin niet de Rolls Royce in de vaccinologie is. En we wensen eigenlijk nog betere griepvaccins. Oké, okay, okay, dus die 70 tot 80 procent is volgens deze Belgische professor... een optimistisch cijfer. Ja, behoort tot het optimistische spectrum, zoals hij dat zo mooi zegt. Maar ja, misschien dat het in België toch weer anders is. Daarom sprak ik ook met Karel Koppenschaar. Hij heeft uh, de grote Nederlandse griepmeting.nl opgezet. En dit platform volgde van 2003 tot vorig jaar... alle uitbraken van griep en verkoudheid in België en Nederland. Dat is aan de zeer hoge kant, want dat zie je eigenlijk feitelijk nooit die 80 procent... Dat wordt alleen gehaald uh, in Engeland als je kinderen vaccineert... met een levend griepvaccin. Dat wordt dan via een neusspray wordt dat, uh, gegeven. Dus niet met een injectiespuit. Uh, en daar kun je dan die getallen van tegen de 80% halen. Oké, okay, dus ja. het, het, het, het, het, het komt dus... Het, het klopt dus eigenlijk niet. Ik bedoel... nee, volgens Koppenschaar is het vaccin dat dit jaar in Nederland beschikbaar is... minder effectief ook dan anders... omdat het heersende griepvirus niet in het vaccin is opgenomen. Nederlanders met de griepprik zijn het jaar namelijk beschermd... tegen drie varianten van het griepvirus. Maar, ja, en dat zul je net zien, nu juist niet tegen die vierde variant... die nu dus die epidemie veroorzaakt. Wat is nu het geval? Dat nu de Yamagata voor meer dan 84% de griep is, als je dat goed gaat bekijken. Dus al die mensen die zeg maar in november uh, zijn gevaccineerd, die zijn niet beschermd tegen die B-griep. En die hebben dus nu allemaal die B-Yamagata-griep. En ik verwacht dat, uh, dat de vaccin-effectiviteit dit jaar, uh, nou ja, zeg maar dicht bij de 0% zit. Uh huh? Dicht bij de 0%. Ja. Ik, ik, ik heb een vermoeden wat jouw conclusie gaat worden, Lammer. Um, nou, ik wil ook je te, snel? Ben ik ja, te ja, snel. Je bent okay. iets te snel, want ik wilde toch weten of dat eigenlijk wel vaker gebeurt dat een vaccin er uh, zo, zo naast zit, eigenlijk. Ja, ja. Dat deed zich eerder al een keer voor in 2014, 2015. Toen hadden we de zogenaamde Amerikaanse Griep. En als ik dat dus ging meten met, uh, met de grote griepmeting.nl. Nou, kwam ik daar voor alle deelnemers uit over vaccineffectiviteit van schrik niet 0,4%. Ja, nou, het wordt er allemaal niet beter op, Langer. Nee, dus nee. kom maar op met die conclusie. Ja, de stelling van Ap Oosterhuis dat een griepprik bij jongeren 70 tot 80% effectief is, is fictie. Maar iedereen die de griepprik toch heeft gekregen, kan wel een beetje gerust zijn. Want volgens professor Mark Ranst is het allemaal niet voor niets geweest. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zo'n vaccin niet waardevol is. Het is het enige vaccin wat we, wat we hebben tegen griep, dus we moeten het gebruiken. Maar we beseffen heel goed dat dit vaccin niet de Rolls-Royce in de vaccinologie is. Oké, okay, het is niet de Rolls-Royce in de vaccinologie, maar wat voor auto zullen we nemen? Nou, een K. <laughs> een K, het huidige griepvaccin. Ja, en toch opmerkelijk dat, dat uh, ja, volgens deze deskundigen uh, de stelling van Ab Osterhaus, toch ook een autoriteit op dit gebied, ja. dat die uh, te optimistisch is. Ja, misschien dat hij wat aandelen heeft in de griepvaccins. Ik weet het niet. Oh, okay. nou, goed. Die is ik voor heb wel eens wat gelezen. Ja, nee, ik weet het ook niet. Dan gaan we de volgende keer uitzoeken. Uitstekend. Dat lijkt me inderdaad een hele mooie vraag voor Feit of Fictie. In ieder geval hartelijk bedankt voor het uitzoeken van deze vraag. Is het inderdaad voor 70 tot 80 procent van de jongeren effectief dat griepvaccin? Nee dus. En voor iedereen die thuis zit. Vanwege de griep? Wetenschap. Ook namens ja. Lambert. Ook namens mij. Absoluut.